Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwert vaart terug naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zitten worden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet meer naar beneden... waardoor de auto's niet gelost konden worden. Ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden... zeker tot 4 uur vannacht duren. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti hel lhbti wet die de president van het Afrikaanse land gisteren heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. En drie hoogleraren staatsrechten hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin uiten ze kritiek op de nieuwe pensioenwet waar morgenavond over wordt gestemd. De Kamerleden zelf vallen ook onder het nieuwe pensioenstelsel. En de hoogleraren kaarten aan dat volgens de grondwet een tweederde meerderheid van de stemmen nodig is in plaats van ruim de helft. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. Dennis Bottic van de Zandschulp stopt voorlopig met het spelen en gaat weer meedoen aan het toernooi als hij pijnvrij is. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na een nederlaag op de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in vier sets. Van de Zandschulp, die als 25ste was geplaatst in Parijs, zei na afloop al weken last te hebben van een voetblessure... opgelopen na zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer, veel opklaringen. In het noorden vannacht wat meer bewolking. Het koelt af tot een graad of acht. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht.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 zo.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 FM, met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zoom and there's river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 Negen. in deze zomer De graafie.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 Met een hoofdletter Z van zon zee Zandvoort en zo Feliz. yo cambié, que conste fue pa' ver ay esta vida cuando tienes te quiere y cuando no te olvida Oh, ay esta vida cuando tienes te quiere y cuando no te olvida fuck As